Wij willen nu overgaan tot de bediening van de heilige doop aan twee kinderen van onze gemeente, Wolter van der Stegen en Joël Zomer. En wij willen voorafgaand aan deze bediening het formulier met elkaar lezen. De hoofdzom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet komen kunnen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenkeling met het water.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 Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest... verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament... dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben... namelijk de afwassing van onze zonden...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 Ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover deze lezing van het onderwijs. Wij willen nu, terwijl de kinderen zullen worden binnengebracht, met elkaar zingen om telkens weer te denken aan dat grote wonder. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond. Gedenken zoals hij ook deze dag doet. Psalm 105, het vijfde vers.